7 uur. Het NOS-journaal. Dorold Megens. Grieks parlement stemt in met bezuinigingen. Chinees partijcongres begonnen en nieuwe storm treft New York. Een meerderheid in het Griekse parlement is akkoord gegaan... met het bezuinigingspakket van premier Samaras. De Griekse regering moet 13,5 miljard euro bezuinigen... om in aanmerking te komen voor een nieuwe noodlening... van de internationale geldschieters. De regering wist de bezuinigingen nip door het parlement te loodsen. Van de 300 parlementsleden stemde er 153 voor en 128 tegen. Betogers demonstreerden gisteren de hele dag voor het parlementsgebouw in Athene tegen de bezuinigingen. Aan het begin van de avond kwamen tot botsingen met de oproerpolitie. De politie zette traangas en waterkanonnen in toen betogers met vuurwerk molotovcocktails cocktails en stenen gooiden. In China is het partijcongres van de communistische partij begonnen. Voor het eerst in tien jaar worden nieuwe partijleiders aangesteld. Uit heel China zijn ruim 2000 partijleden naar Peking afgereisd om het congres bij te wonen. Het gaat een week duren. De veiligheidseisen zijn aangescherpt en volgens mensenrechtengroepen staan veel dissidenten onder huisarrest. President Hu riep bij de opening van het congres op tot politieke hervormingen binnen zijn partij. Hu en premier Wen zullen na tien jaar de macht overdragen aan een nieuwe generatie leiders. De huidige vicepresident Xi wordt zeer waarschijnlijk de nieuwe secretaris-generaal, de hoogste leider. Het is dan een formaliteit dat hij volgend jaar ook de nieuwe president wordt. De Amerikaanse staten New York en New Jersey hebben opnieuw te kampen met een zware storm. Hoewel de Noordooster minder sterk is dan de orkaan Sandy vorige week, veroorzaakt het noodweer flinke overlast. In New York is al sneeuw gevallen, er worden zware regenbuien en windstoten tot 100 km per uur verwacht. Veel mensen die al getroffen waren door Sandy... krijgen het opnieuw zwaar te verduren. Sinds Sandy zitten er nog zo'n 650.000 mensen zonder stroom... gevreesd wordt dat het aantal weer zal oplopen. Veel vluchten naar New York en omgeving zijn geannuleerd. Tanja Nijmeijer heeft op Cuba voor het eerst het woord genomen... tijdens een persconferentie. Samen met drie andere FARC-leden sprak ze over de aanstaande... vredesonderhandelingen met de Colombiaanse overheid. We zijn vol verwachting van dit nieuwe vredesproces... We zullen tot het uiterste gaan om tot vrede te komen, zei ze. Vanaf volgende week donderdag wordt er in Havana gesproken... over de jarenlange guerilla-oorlog. De basisverzekering van zorgverzekeraar CZ... daalt volgend jaar licht met 2,20 euro per maand. De aanvullende verzekering blijft gelijk, dat heeft CZ bekendgemaakt. Met bijna 3,5 miljoen verzekerden... hoort CZ tot de drie grootste zorgverzekeraars van Nederland. Het bedrijf volgt de trend van andere verzekeraars... Over het algemeen blijven de premies vrijwel gelijk aan die van dit jaar. Verzekeraar Achmea maakte begin deze week de zorgpremies voor 2013 bekend. Ook daar blijft de basispremie gelijk. De premie van de aanvullende pakketten stijgt wel. Mensis verlaagt de basispremie voor volgend jaar met 50 cent per maand. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat zijn 13.000 ambtenaren ontmoedigen... om met de auto naar het werk te komen dat het ministerie daarvoor een project gaat opzetten met Connect... een organisatie die werkt aan duurzame mobiliteit. Ambtenaren zullen worden aangespoord thuis te werken... omdat er niet meer voor iedereen een werkplek is... in het nieuwe onderkomen van het ministerie in de buurt van Den Haag Centraal. Wie wel met de auto komt, zal moeten betalen voor een parkeerplek. Het ministerie heeft volgens de krant toegezegd... in 2016 ruim 28 minder CO2 uit te stoten. Het dodental van de aardbeving voor de kust van Guatemala is opgelopen tot 48. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Het dodental kan nog verder oplopen... omdat sommige plaatsen van de buitenwereld zijn afgesloten... en een aantal mensen wordt vermist. De beving gisteravond had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Het is de zwaarste beving in Guatemala sinds 1976. Het Twitterbericht dat Barack Obama kort na zijn herverkiezing gisteren verstuurde... heeft een record gevestigd. Obama verstuurde de boodschap Four More Years met een foto waarop hij zijn vrouw Michelle omhelst. Het bericht werd ruim 750.000 keer geretweet. Daarmee verbrak Obama makkelijk het record van zanger Justin Bieber. Volgens Twitter werden er gisteravond meer dan 31 miljoen tweets over de verkiezingen verstuurd. Toen de France-winnaar Bradley Wiggins heeft bij een botsing met een bestelbusje een paar ribben gebroken. De 32-jarige renner was aan het trainen op zijn fiets... toen hij werd aangereden door een busje dat net wegreed bij een benzinestation. Volgens Britse media heeft Wiggins ook blessures aan zijn hand en pols opgelopen. Toch onduidelijk hoe lang Wiggins niet kan fietsen. Het weer veel bewolking, vooral in het noorden mogelijk wat regen of motregen. In het zuidwesten vanmiddag ook af en toe de zon voor een graad of 12. Aan zee is de wind vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Morgen is het droog met kans op zonnige periode en dan wordt het zo'n 11 graden. En dit is de ANWB verkeersinformatie met 31 kilometer file. Twee opvallende op de A1 vanuit Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen knop het Ems en Eembrugge. 4 kilometer. Bij Eembrugge is een vrachtwagen stilgevallen. En die blokkeert daar de rechte rijstrook. En het A13 richting Rotterdam. Daar staat tussen knop het Prins-Klausplein en Delft. 5 kilometer door een ongeluk. Bij Delft is de linkerijst ook afgesloten.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 Ze zorgden voor rumoer en controverse, omdat ze politiek, godsdienstig of erotisch schokten. Boeken met grote invloed op onze geschiedenis en ons denken. Deze zaterdag deel 1 van Frans Kafka. Gratis bij de Volkskrant. Twee euro's geld per week. Zullen we dat meteen maar even in de contract vastleggen, pap? Leer uw kind omgaan met geld in de Week van het Geld, van 12 tot en met 16 november. Kijk op weekvanhetgeld.nl voor alle activiteiten en de speciale krant voor ouders. Met alles over de financiële opvoeding van uw kind.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 De geest is uit de fles. De onrust over de zorgpremie houdt aan bij de VVD. Hoe krijgt de partij die geest weer terug? Tom Poes, voorzinnenlist, onze Tom het Joop, Albeda, succesvol coach... en spreker over crisis en teambuilding. En onze eigen VVD-watcher Wilma Borgman. Zij constateert toenemende onvrede over de lach van Rutte, als u begrijpt wat ik bedoel. Eerst naar de Grieken. Die hebben problemen van een heel andere orde. Het Griekse parlement heeft gisteravond laat ingestemd... met nog maar weer eens een nieuw bezuinigingspakket... van 13,5 miljard euro. Met nipte niptebeerderheid. Al dus de stemming in het Griekse parlement afgelopen nacht... gisteravond laat. Goedkeuring van het pakket is voor Griekenland noodzakelijk... om aanspraak te kunnen blijven doen op de noodlening van de Europese Unie... en het Internationaal Monetair Fonds van ruim 30 miljard euro. Ja, en die stemming was spannend. Correspondent Connie Kees in Athene. Connie, dat ging maar net goed hè? Ja, dat was uh, bijna de kleinst mogelijke meerderheid. 153 van de 300 uh, zetels waarmee uh, de regering Samaras... dit enorme bezuinigingspakket uh, door het parlement kreeg. Geen fraaie resultaat. Maar het was al enigszins verwacht, hoor. Omdat een van de partijen in de coalitie, Democratisch Links... Uh, had aangekondigd zich van uh, stemming te onthouden. Uh, en het bleek tijdens de stemming dat de socialisten... de andere coalitiepartner, de PASOK... Uh, dat daar toch meer dissidenten waren dan aanvankelijk werd verwacht. Er stemden eh, zes parlementsleden tegen of ze onthielden zich van stemming. Ja, binnen de PASOK is er enorme oneenigheid over al die bezuinigingen. En bovendien is ook nog de positie van de partijleider, Venizelos, eh, die wankelt. Dus ja, Venizellos reactie was om deze zes parlementsleden die tegenstemden onmiddellijk eh, uit de fractie te zetten omdat ze tegen de partijleiding gingen. Hoe kon dat klinkt als een roerige politieke avond? Was het dat ook? Ja, dat was het. Het was echt een chaotische zitting in het parlement. Met heel veel onderbrekingen. Met heel veel emoties. Geschreeuw. Parlementsleden die elkaar beledigden. En er stond, ontstond ook nog eens een keer rumoer. Toen het personeel van het parlement... uit protest tegen de vermindering van hun lonen... dreigde te gaan staken. Ze dreigden ook de parlementszaal te bestormen. Nou, voor korte tijd legden ze het werk neer... tot de minister van Financiën het bewuste voorstel introk. Maar wel dreigde... Uh, ik ga dat wel nog een keer indienen. Dus uh, het was een rumoerige en heftige zitting. Mm. Uh, met wat voor onderdelen van het pakket hadden de parlementariërs nou de meeste moeite... ...behalve met uh, eigen salarisverlagingen? Ja, nou voornamelijk natuurlijk met uh, die bezuinigingen op uh, salarissen en pensioenen. Uh, dat gaat om uh, kortingen die uh, tussen de 5 en 35 procent liggen. Het gaat om belastingverhogingen. Uh, Grieken moeten meer voor gezondheidszorg gaan betalen. Nou het is een enorme lijst van, van maatregelen. De pensioen de de leeftijd gaat omhoog van 65 naar 67. En de oppo oppositie, maar ook uh, leden in andere partijen zeggen ja zo. Uh, ontstaat er alleen maar meer armoede en meer recessie in een land wat uh, al vier jaar in de problemen zit? En er wordt niet genoeg gedaan om, uh, ja, om banen te creëren, om groei te stimuleren. En gaat het kabinet Samaras dit ook nog uitleggen aan de Grieken of is het ogen dicht en doorvoeren? Ja, dit valt niet meer uit te leggen. De, de, de Grieken zijn bezig met overleven. Uh, heel veel mensen proberen nog rond te komen van de salarissen en de pensioenen die ze nog over hebben. Die zijn de afgelopen 2,5 jaar met gemiddeld 30% omlaag gegaan. Maar er zijn ook mensen die uh, de helft hebben verloren. Uh, er zijn er meer dan een miljoen werklozen. Dus om, heel veel mensen zijn ook bang uh, om hun baan te verliezen. Uh, ze hebben geen uitzicht. Ze, ze zien geen licht aan het eind van de tunnel. Maar dan zou, zou dat gemakkelijk kunnen omslaan in nog grotere woede. Want ik kan me voorstellen dat uh, de Grieken ondertussen parlementariërs en onder andere als en leden van het kabinet aan de haren uh, uit het gebouw willen slepen. Ja, dat is natuurlijk al, al een tijdje zo. Dat is nie, niet nu alleen. Uh... Het, het, is, het is moeilijk te zeggen. Er, moet straks, uh, er komt straks nog een stemming uh, in het parlement uh, over de begroting. Dat is zondag. Uh, ja, en wat de mensen natuurlijk zien is dat uh, al deze maatregelen er alleen, uh, er alleen om gaat om die 31,5 miljard euro ja. binnen te halen. En niet uh, om, uh, ja, om hoe zij leven, hoe zij overleven. Goed. Corny Keeser houdt het voor ons in de gaten in Athene. Dank je voor nu, Corny. 13 minuten over 7 uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. China is nu aan de beurt voor het kiezen van nieuwe leiders. gaat in China wat anders dan in de Verenigde Staten. In Peking verzamelen zich nu de congresleden uit het hele land voor het 18e Partijcongres van de Communistische Partij. Als het congres dan over een week is afgelopen, is na 10 jaar een nieuwe generatie aan de macht. Partijleider Hu Jintao zal worden opgevolgd... door de huidige vicepresident Xi Jinping... die dan automatisch ook staatshoofd wordt. Correspondent Karen Eshuis kijkt aan de vooravond van het congres... of het op straat en ook op het internet ook leeft. Zelfs zingen mag even niet in China. Het is een van de krantenkoppen die de afgelopen weken... in de westerse media verschenen. Bijna alle kranten schrijven dat het openbare leven... op weg naar het partijcongres in China plam ligt. Maar om heel eerlijk te zijn hier op straat... Merk ik daar niet zo heel veel van. Op de hoek van Lu staat een verkeersregelaar. En precies op zijn kruispunt zijn onlangs twee grote spandoeken opgehaald. We verwelkomen de succesvolle start van het 18e partijcongres van de communistische partij. Met een uitstekende inzet. De verkeersregelaar Yu Shintai is wel onder de indruk van de spandoeken. Dus ja, mega, mega, wel. Punt, Ja, zegt hij. Het congres is belangrijk. Net zo belangrijk als de verkiezingen in de Verenigde Staten. De meeste Chinezen zijn niet zo geïnteresseerd... ...of zeggen geen tijd te hebben om zich bezig te houden met het 18e partijcongres. Terwijl vragen buiten op straat worden gemeden... ...wordt er aan de vooravond online juist wel flink getwitterd. Op Weibo dan, dat is de Chinese variant van Twitter. Iemand die zich Summer Blossom noemt op Weibo, zegt de Verenigde Staten zijn zwak. Hier in China weten we tenminste wie onze leiders zijn, zelfs zonder verkiezingen. Tegenover deze positieve reactie staat een hele cynische van iemand die zich K.O.P. noemt. Hij zegt, op wie zal ik stemmen tijdens het 18e partijcongres? Door de gangen van de campus van Renmin University. Met Mr. Lou, 22 jaar, student Engels. hij twittert graag. In zijn kamer zitten nog een paar meer studenten. Nou, ja, het is de eerste keer dat de machtswissel in het altijd zo gesloten China plaatsvindt, terwijl sociale media bestaan. So have you read any tweets of Weibo posts about the upcoming 18th Congress? Of course, a lot. People are talking about it. What do they write? They write. Mensen schrijven in berichten dat ze hopen op meer openheid en hervormingen in China. Denk jij dat de nieuwe leiders zich laten beïnvloeden door wat Chinezen zeggen op Weibo? I'm sure, and I'm not sure, but I believe leaders now what de people are talking. Leaders know what people are thinking of themselves. Ja, ik denk van wel, zegt Loon. Leiders weten wel degelijk wat de burger wil. Microblog en andere social media als part of progressive forces in China. Maar bloggers hebben een grote invloed. Maar vergeet niet en let op: China is geen Tunesië. China is not Tunisia. Like China is een land much much more peaceful and much more prosperous than the Arab Spring. Een Arabische lente is hier ondenkbaar. Dat nooit. En zo dadelijk in het Radio 1 journaal. Bij de VVD is de geest uit de fles. U hoort dat eerder, het eerder. Is een uitslaande brand of een veenbrand? Hoe dan ook, veel kopzorgen in de partij. Het houdt maar niet op. Zo meteen veel meer erover. Eerste verkeersinformatie, Jonse Hoka. 45 kilometer in totaal. Probleem op A13 richting Rotterdam. Duisterweg dicht bij Delft door een ongeluk. Er staat inmiddels 6 kilometer file. Rijdt u nog in de regio Den Haag. Bent u onderweg naar Rotterdam, kunt u het beste de borden uh, utrecht Gouden volgen. Rijdt dan over de A12, dan kunt u bij Gouda keren en daarvan dan over de A20 weer richting Rotterdam rijden. En op de ringweg Amsterdam, de A10, extra vertraging door een ongeluk. Daar staat dus Schellingwouden Schellingwoude en Watergasmeer. 5 kilometer bij Knoop het Watergasmeer is Eén één reisstok afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In Uden vinden ze het jammer dat ze moet vertrekken. PvdA-wethouder Sultan Gunal Gezer. Aan de andere kant, PvdA-kamerlid uit Brabant erbij, dat is dan wel weer mooi. Mayno Remmers, wat vindt ja. het aanstaande kamerlid er zelf van? Ja, dan gaan we zo eens uh, naartoe, want ik, ik ga het eens uitzoeken. Uh, ze heeft ook niet zo heel veel tijd, want ze moet al vroeg weg. Maar dat had zomaar kunnen zijn dat we haar helemaal niet in ude hadden kunnen spreken. Want ik zit hier bij uh, uh, Yvonne oude die is voorzitter van de lokale Partij van de arbeidafdeling. Het was nog eventjes krap aan, hè, want het, het dreigde... De, als het debat vandaag door was gegaan over het nieuwe beleid... Ja, als het debat doorgegaan was, dan uh, was Sultan vanmorgen vroeg beëdigd, uh, heb ik begrepen. Dan had ze spoorslags weer terug naar Uden gemoeten om hier de begrotingsbespreking te doen voor de, de begroting van de gemeente Uden. Dat moet ze overdragen? Ja, dat moet ze overdragen. Dan zouden ze daarna haar ontslag indienen en dan weer terug naar Den Haag om uh, deel te nemen aan het debat en aan de stemmingen. Pff, dat is niet te doen. <lacht> en ben je wel meteen aan de afstand. Um, maar goed, dat is, dat is niet zo. Dus het is vanmiddag om één uur. Ja, vak K stroomt vol, wordt gevuld vanuit uh, de Tweede Kamer onder andere. En dat betekent dat er dus ineens toch plek kwam uh, voor Sultan. Um, groeiden ze er al een beetje naartoe, denkt u? Dat, want op een gegeven moment werd duidelijk, ja, PvdA, uh, VVD gaan eraan beginnen. Ja, toen eenmaal duidelijk werd dat uh, Samson en uh, Rutte... dat die samen een coalitie zouden kunnen smeden... Uh, en er mensen moesten doorschuiven... toen uh, bedacht Sultan dat zij wellicht ook door kon schuiven. Ja. Vanaf het moment dat ze dat wist, is ze daar naartoe gegroeid. Ze heeft met heel veel mensen gesproken... met oud-Tweede Kamerleden, huidige Kamerleden. Ze heeft ze al kennis gemaakt met de fractie van de PvdA. Ja, een beetje wandelgangen leren kennen. De nieuwe fractie, precies. En uh, ja, ik denk op een gegeven moment, ze is zo enthousiast... dat ze denk ik, nu ook echt staat te popelen om uh, echt uh, officieel te beginnen als Tweede Kamerlid. Als meisje van twaalf kwam Sultan bijna 40 jaar geleden... met haar vier broertjes en zusje en haar moeder naar Nederland. Haar vader werkte toen hier als gastarbeider. Ze is Turkse van oorsprong, maar dat kun je al een beetje aan de naam vermoeden zo. Wat voor Kamerlid krijgen we erbij? Nou, allereerst een ontzettend enthousiaste, warme, gedreven vrouw. Die echt, uh, ja, echt een rode vrouw, uh, zoals wij die vroeger uh, kenden. Oh ja. <laughs> ja maar uh, in mijn tijd. Hè. Tweede dan koning. <laughs> Zoiets, hè. Maar uh, ja, Zultan die, die is zo enthousiast en stapt zo spontaan op mensen af. En uh, gaat met hen in gesprek... Uh, nou, ik denk, ik vind het echt een fantastische en amabele mens. Maar ze heeft een hoge werklust. Uh, ja. Ze kijkt echt niet op een paar uurtjes. En... Wat, gaat, wat voor portefeuille gaat ze krijgen? Of weten we dat nog niet? Nee, dat weten we nog niet. Um, we hopen natuurlijk dat ze voor een deel haar sociale portefeuille uit Ude kan voortzetten. Maar. Um, ja, ik heb begrepen dat de fractie opnieuw om de tafel gaat om uh, de portefeuille onderdelen te herverdelen. Nou, dat zullen we dan misschien vandaag gaan horen. Uh, we gaan nu verkassen. We gaan op weg naar Sultan. Die woont een drie kilometertjes verderop in Uden. Gaan we daar eens even op de bel drukken en kijken of ze al een beetje zenuwachtig is. nog Remmers, we volgen hem vanochtend. Tien minuten voor half acht u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Zo ongeveer eh, ieder vvd kamerlid trekt op dit moment... avond aan avond het land door. Om in allerlei rokkerige zaaltjes... oh nee, dat is niet meer... uit te leggen hoe het zit met de inkomensafhankelijke zorgpremie. En ook op televisie proberen VVD-prominenten... de onrust in de achterban te bezweren. Zoals bijvoorbeeld Ed Nijpels en Hans van Balen gisteravond... bij Pau en Wieteman. Met de ongeruste achterban tegenover zich. Je moet een auto met vierkante wielen gaan verkopen... en dan tegen iedereen zeggen dat hij lekker rijdt. Uh, als leden naar mij toe komen en zeggen van... ja, wat is er nu aan de hand en uh, wanneer gaat dat voorbij en hoe gaat dat voorbij... en komt dat nog wel goed, dan heb ik daar een grote moeite mee. We moeten niet paniekeren, dat heeft geen zin. Maar het is niet zo dat je Rutte niet kunt vertrouwen, daar niet kunt vertrouwen... helemaal niet kunt vertrouwen. Dat afrekening. vertrouwen sorry, moeten we ja, ze afrekening. geven en daar moeten ja. ze op afrekenen. Nou, dat vertrouwen is er nog, maar dan moet er nu wel iets gebeuren. Wat er nu aan de hand is, bij een volgende verkiezing... wordt er gezegd, kijk, dit is niet, deze partij is niet meer te vertrouwen. Ja, dat ben ik natuurlijk niet gewend in die 40 jaar. Ik ben een partij gewend die wel te vertrouwen was. Als ik even mag over dat vertrouwen. NRC heeft vanavond nog een enquête gepubliceerd. die gehouden is onder uh, allerlei bestuurders van de VVD. En ruim 80% heeft nog vertrouwen in Mark Rutte. Met dat andere duurlijk. woorden, Mark Rutte heeft nog alle kaarten zelf in de handen. Ik denk dat de Telegraaf met het woord ziedend. de vinger helaas op de uh, juiste, zere plek heeft weten te Je, je moet Rutte 2 afrekenen over de periode van, ik geloof, 4,5 jaar. En wij moeten. Hem stimuleren, we moeten hem steunen, maar we moeten hem ook gewoon kritisch tegemoet treden, ja. zoals dat normaal hoort. Maar als je nu begint dat je zegt, alles moet nu vaststaan over een periode van bijna vijf jaar, is ook heel dat, dat, is dat is gewoon onzin. Ja. Ik was naar, uh, vanavond hier naartoe gekomen uh, met uh, de hoop, maar dat is nu dus toch angst geworden dat uh, de aanwezige prominenten uh, dit toch uh, goed zouden praten. En uh, ik moet toch echt constateren dat de drie heren aan mijn linkerzijde... Uh, zitten recht te praten, wat overduidelijk begon nee, nee, nee, helemaal niet. Het is voor de prominenten alle hens aan dek. Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, je volgt de VVD al jaren. Heb je het ooit zo erg meegemaakt? <laughs> nou, ik hoor uh, mensen als Ed Nijpels en Hans van Balen ook hier op tv weer uh, sussende teksten uitspreken. Van Balen zegt, we moeten niet paniekeren. Nou ja, wat je achter de schermen hoort uh, van prominenten, dat klinkt toch echt anders, hoor. Um, het woord dramatisch wordt uh, meermalen genoemd, want die, daar, daar zeggen ze dat ze het nog nooit zo hebben meegemaakt als nu. Uh, zelfs niet in de zwartste periode tot nu toe verdonk. ...2006, um, dat was toch wel een historisch keerpunt. Maar zelfs als we het vergelijken met toen, is het nu erger. Uh, ik was uh, zelf vrijdagavond in Lunteren bij een bestuurdersvereniging. Uh, Eergisteren bij een bijeenkomst in Drenthe. Ik hoorde van anderen ook over een bijeenkomst in Breda. Er was een avond in Zoetermeer. Die werd door iemand uit de VVD-top zelfs als dramatisch omschreven. Ja. Mensen zijn woedend. Uh, ze voelen zich bedrogen. Um, en als dat over de hele linie min of meer het gevoel is binnen een partij door het hele land, nou ja, dan uh, lijkt het woord crisis wel op zijn plaats. Of als je dat liever hebt dat de partij in brand staat. Dat lijkt me ook wel een goede omschrijving. Ja. Het was allemaal zo veelbelovend, hè? de persconferentie, de snelheid waarmee het allemaal gebeurde. Ja. Um, inmiddels is het toch een buitengewoon ongelukkige start van kabinet Rutte 2. Denk jij dat um, Rutte het vertrouwen met name bij zijn achterban nog terug kan winnen? Ja, bij de VVD is het altijd zo dat de populariteit van een politiek leider uh, direct samenhangt met de stand in de peilingen. Uh, nog in, twee maanden geleden was ik in Scheveningen... daar werd je, Rutte toegejuicht naar die verkiezingsoverwinning. Maar de glans is er wel af. Ik hoor uh, op die bijeenkomsten overal mensen die zeggen dat ze hem niet meer vertrouwen. Dat hij een geloofwaardigheidsprobleem heeft. Uh, dat hij daar in die stadhouderskamer bij dat overleg over de formatie... alleen maar bezig is geweest met zijn eigen nieuwe kabinet... zonder rekening te houden met de gevolgen voor uh, de mensen in het land. Mm -hmm. uh, hij kan wel zeggen dat hij niet precies weet wat de gevolgen zijn van die inkomensafhankelijke zorgpremie. Maar hoe kan het dan dat Stef Blok wel een mail heeft geschreven... met allemaal precieze cijfers erin? Um, kortom, de stemming is omgeslagen in de partij. Van de onomstreden leider van die avond daar in Schevening... is Rutte nu de gebeten hond geworden. En dan is de vraag natuurlijk, willen ze van hem af? Nou, niet per se nu zou ik zeggen, maar zijn goodwill, uh, zijn onaantastbaarheid in de partij, die is die kwijt. Ja, dan moet hij dus iets doen om het goed te maken... om het vertrouwen terug te winnen. Maar wat? Ja, om dat te doen moet hij het eerst proberen. Um, wat hem heel erg kwalijk wordt genomen nu door de achterban... is dat hij toch weinig tijd of aandacht uh, lijkt te hebben. En dat was vorige week al zo. Toen was Rutte um, uh, de kandidaat ministers aan het ontvangen. En tegelijkertijd zat de fractie urenlang in crisisvergadering bij elkaar. En ontplofte de mailbox op het partijbureau van de boze mailtjes. En het duurde het tot vrijdag voordat Rutte de partij inging. En ook nu weer. Rutte was de afgelopen dagen op werkbezoek in Turkije. Uh, op handelsmissie met de nieuwe minister Ploemen laat zich op geen enkele van die uitlegbijeenkomsten zien. En dat steekt. De partij stuurt Kamerleden naar die bijeenkomsten die het ontzettend moeilijk hebben. Die ook niet weten hoe ze het allemaal uit moeten leggen. Ik was dinsdagavond in Drenthe, daar hoorde ik een Kamerlid um, de maatregel onverstandig noemen. En daarna moest hij uitleggen waarom hij hem toch had goedgekeurd in de fractie. Nou ja, dat was voor mensen daar ook ingewikkeld te begrijpen. Rutte is er steeds maar niet. En uh, dat geeft mensen in het land het idee dat hij losgezongen is van de basis. En dat hij niet in de gaten heeft, uh, of in de gaten houdt, wat er in het land aan de hand is. En hem bij thuiskomst Eén klusje. Wilma Borgman in Den Haag, dankjewel. Nou, grote paniek dus bij de VVD. Een achterban die laaiend is. In de sport huur je voor dit soort momenten een teambuilder in. Zou dat ook wat zijn voor de politiek, voor de VVD, voor dit kabinet wellicht? Joop Alberda, voormalig coach van het succesvolle Nederlandse volleybalteam in 1996, weet u nog? Wordt tegenwoordig vaak gevraagd als spreker over teambuilding. Meneer Alberda, welkom in onze uitzending. Ja, goedemorgen. Nou, zegt u het maar, wat moet er gebeuren? Nou ja, het, het heeft er alle schijn van dat er in, uh, dat zorgvuldigheid heeft geleden onder, uh, onder de snelheidsdrang. Uh, mijn beeld is ook dat, ja, dat Rutte soms al misschien al de positie van premier heeft ingenomen, terwijl hij nog druk aan het formuleren was. Uh -huh. En ja, wat meestal dan toch wel verstandig is als je toch een te snelle beslissing neemt... dat je in eerste instantie zegt van uh, ik heb hier een fout gemaakt, we gaan het nog een keer bek bekijken. En ik ben er met de laatste analyse eentje. Je moet, uh, je moet je wel laten zien als, als, leider, van, uh, als leider van betrokkenheid van het land... En als leider van betrokkenheid bij een kabinet, wat je eigenlijk ook natuurlijk die mensen moet gaan verdedigen. En wat mij steeds, maar dat, is, dat heb ik wel vaker in de politiek, dus is sport onbegrijpelijk dat je zo snel op het podium komt terwijl je eigenlijk dat met, als ploeg niet met elkaar uh, getraind hebt. Zo'n dus constitutioneel overleg, dat is dan in een paar uurtjes, is dat gelegen over een toch verdraaid ingewikkeld proces. Mm -hmm. uh, waarin we met elkaar beslissingen nemen die consequenties hebben voor. De 16 miljoen Nederlanders. Ja, precies. Ze, ze hadden de tactiek moeten doornemen, de techniek, ze hadden een oefenwedstrijd moeten spelen. Ze hadden met elkaar misschien uh, zelfs een weekend weg moeten gaan en niet alleen maar ja. in die stadhouderskamer moeten zitten, zegt u. Ja, ik denk dat dat heel verstandig zou zijn geweest. Uh, koop ergens een week, omdat je toch kunt verklaren uh, dat er heel veel belangrijke dingen in de wereld gebeuren waar je naartoe moet. Maar dat het land je hoogste prioriteit heeft, daar staat het kabinet voor. En uh, ik vond Stef Bok daar ook wel heel markant in... die eigenlijk bij Rutte komt en naar buiten gaat en zegt... maar volgens mij zijn het, is het op een aantal punten wel onderhandelbaar. Hm. Terwijl uh, Samson en uh, Rutte net verklaard hebben... dat het tussen 0,2 en 0,6 gaat liggen. Hm. Nou, In, in sporttermen zou je dan zeggen... Huntelaar komt bij Louis van Gaal en zegt van... Ik krijg te horen dat hij met één spits speelt, loopt naar buiten en zegt tegen Bert Maal drinkt. ik denk dat twee spitsen wel onderhandelbaar is. Ja. Dat klinkt niet ik gelukkig, dat, nee. Ik, ik denk dat de tribune dan zijn voorland is. Ja, dat lijkt mij me ook meneer Abbedaar. Maar goed, dat betekent dus dat uh, de, de ploeg een slecht voorbereidend toernooi in is gegaan... en dat niet iedereen zijn positie kent. Maar om het weer te herstellen zegt u dus uh, dat de leider iets moet doen. Nou, de vraag is natuurlijk wat. Nou, de leider moet in ieder geval op A. opstaan en zichtbaar zijn... Uh, twee, hij moet gaan, uh, en ik zou dat inderdaad noemen, dan maar even een beraad met zijn belangrijkste spelers en zeggen, wat gaan we hiermee doen? En dan uitleg geven in welke richting hij denkt dat hij het gaat corrigeren. En, en er komen nu toch getallen boven tafel die totaal anders zijn dan de eerste, eerste uitslagen die ze zelf geprognosticeerd hebben. Ja, dat is de vraag. Ja, krijg, dat... je, krijg je slecht nieuws goed gepraat? Natuurlijk is slecht nieuws goed gepraat, want de hele wereld hangt op over van slecht nieuws aan elkaar en we gaan met elkaar ook steeds verder. Dus uh, als ja. ik dan naar de populariteit van Mark Rutte kijk, in de tijd van Rita Verdonk vonden we het, of de VVD vond het eigenlijk helemaal niks. En toen hij gekozen was, sloeg de hele partij als een blad aan de boom om en was vervolgens opportunistisch een groot aanhanger van Mark Rutte en die zich vervolgens ontwikkelt. Ja. Dus... Ja, dat dat, dat dat wel aan twee kanten kan opslaan, Daar is voor mij wel een, uh, een mogelijkheid. Daar ben ik toch ook niet zo treurig over. Het is dus te doen. Meneer Albeda, hartelijk dank voor uw gratis advies. Goedemorgen. Ja, ja. Goedemorgen. Met een zuinige Nefit HR-ketel maak je een einde aan te hoge energierekeningen. Ja! ja, dat scheelt nogal, hè. Kies voor een topketel van Nefit en maak elke week kans op een jaar lang gratis warmte.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 Radio 1, het NOS-journaal. Grieken stemmen voor nieuw bezuinigingspakket... en zorgverzekeraar CZ verlaagt de premie licht. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Negens. Een meerderheid in het Griekse parlement is akkoord gegaan... met het bezuinigingspakket van premier Samaras. Dit keer een pakket van 13,5 miljard euro... De regering wist de bezuinigingen niet door het parlement te loodsen. Van de 300 parlementsleden stemden 153 voor, 128 tegen. Grote oplichting voor Samaras. Door deze stem hebben onze kinderen straks weer kans op een baan, zegt hij. Het was een verantwoordelijkheid voor deze verantwoordelijkheid. Om ik dingen naar vinden voor de kinderen. En er is de mogelijkheid voor de mensen betere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 in Athene tegen de bezuinigingen. Politie zette traangas en waterkanonnen in... toen demonstranten met vuurwerk, molotovcocktails en met stenen begonnen te gooien. De basisverzekering van zorgverzekeraars CZ... daalt volgend jaar licht met 2,20 euro per maand. En de aanvullende verzekering blijft gelijk, heeft CZ bekendgemaakt. Bijna 3,5 miljoen verzekerden hoort CZ... bij de drie grootste zorgverzekeraars van Nederland. Het bedrijf volgt de trend van andere verzekeraars. Over het algemeen blijven de premies gelijk aan die van dit jaar. In China is het partijcongres van de Communistische Partij begonnen. Voor het eerst in tien jaar worden nieuwe partijleiders aangesteld. Uit heel China zijn ruim 2000 partijleden naar Peking gekomen om het congres daarbij te wonen. Gaat een week duren. De vraag is of er echt iets gaat veranderen in het land, zegt correspondent Marieke de Vries. Het feit is wel dat er een hele nieuwe generatie aan de macht komt. Een generatie die is opgegroeid in de tijd dat China openging en dat de vrije markt steeds meer omarmd werd. Dus de nieuwe leiders staan ook anders in het leven. Ze zijn vaak al over de grens geweest... en ze weten wat er in het buitenland te koop en te verkopen is. En dat zal ongetwijfeld te merken zijn aan een nieuwe leiderschap. Marike de Vries was dat vanuit China. De veiligheidseisen bij het congres zijn aangescherpt. En volgens mensenrechtengroepen zijn veel dissidenten onder huisarrest geplaatst. President Hoer riep bij de opening van het congres op... tot politieke hervormingen binnen de partij... Hoe en premier Wen zullen na tien jaar de macht overdragen aan een nieuwe generatie leiders. Tanja Nijmeijer heeft op Cuba voor het eerst het woord genomen tijdens een persconferentie. Samen met drie andere vaartleden sprak ze over de aanstaande vredesonderhandelingen met de Colombiaanse overheid. Tanja Nijmeijer op een persconferentie. We zijn vol verwachting van dit nieuwe vredesproces... en we zullen tot het uiterste gaan om tot vrede te komen, zijn ze. Vanaf volgende week donderdag wordt er gepraat in Havana... over de jarenlange guerilla-oorlog. En met de hulpactie Serious Request van radiozender 3FM... vorig jaar in Leiden zijn 160.000 vrouwen en kinderen geholpen. Dat heeft de zender vanochtend bekendgemaakt. Bijna 30.000 moeders en kinderen in conflictgebieden... kregen gemiddeld twee maanden voedsel... En ook leverde het Rode Kruis gereedschappen of grondstoffen... zodat mensen zelf voor inkomsten konden gaan zorgen. Met de actie in Leiden werd een recordbedrag opgehaald... van meer dan 8,5 miljoen euro. Volgende maand dan staat het glazen huis van 3FM in Enschede... om een paar dagen actie te voeren met disjockeys op alleen maar groenteschap. De stille ramp waar deze keer geld voor wordt ingezameld is babysterfte. Dat was het Nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het is bewolkt en in de noordelijke helft van het land valt plaatselijk motregen. De temperatuur ligt rond 9 graden in het Binnenland en rond 11 graden vlak aan zee. Het waait flink. In het Binnenland is de wind zuidwestelijk en matig tot vrij krachtig. Aan zee is de wind meer westelijk en vrij krachtig tot hard windkracht 5 tot 7. Gedurende de ochtend blijft het bewolkt met kans op wat motregen. Vanmiddag trekken er vanuit het westen enkele opklaringen het land in, maar ook enkele buien. Het wordt maximaal 12 graden. Vanavond verdwijnen de buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt naar 8 graden aan zee en 6 graden in het binnenland. Morgen is het wissend bewolkt en droog. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidenwind en het wordt circa 11 graden. Zaterdag wordt een dag met regelmatig regen en weinig zon. Zondag is er wel ruimte voor de zon en blijft het op een enkel buitje na droog. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 29 files... bij elkaar opgeteld 115 kilometer. Veel vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Richting Amersfoort staat 7 kilometer tussen het Eemnes en afwit Bij Met is een vrachtwagen stilgevallen... die blokkeert uit de rechte rijstrook. En richting Amsterdam staat tussen een gooimeer en Knoop het watergasmeer 12 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de ring Amsterdam, de A10. Daar staat dus af volendam en Knoop het watergasmeer 6 kilometer. Wel zijn inmiddels alle ook weer vrijgegeven. De A13 richting Rotterdam is afgesloten bij Delft. Dat komt door een ongeluk met een motorrijder. Uh, rijdt u nog in de regio Den Haag en bent u onderweg naar Rotterdam... kunt u het beste omrijden via Gouda. U rijdt dan over de A12, kunt u keren... en dan weer daarvan dan over de A20 richting Rotterdam rijden. Op de andere rijband van de A13 richting Den Haag... staat een kijkersvielen van 5 kilometer... tussen af en roodreis en Delft-Noord.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 Een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Na ja, tien over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Nijmegen is bij een elektriciteitscentrale van Elektrabel een ontploffing geweest. Melding van binnengekomen. Op verschillende plaatsen in de stad hebben mensen een harde knal gehoord. Daarna klonk een suizend geluid, al dus getuigen. Burgernet adviseert mensen om ramen en dicht deuren gesloten te houden... en radio en televisie af te stemmen op omroep Gelderland. Hulpdiensten zijn met groot materiaal uitgerukt. Wij hebben nog geen idee hoe groot de omvang is van wat daar gebeurd is... en wat daar precies is gebeurd. We zijn aan het bellen om onze verslaggevers zijn onderweg. Er komen ook veel reacties binnen op onze oproep op Twitter om uh, ja, te melden wat men gehoord en gezien heeft. Uh, bijvoorbeeld van Roy Santiago. Uh, hij woont aan de rand van de wijk. Daar is het uh, gebeurd. Daarbuiten blijft uh, heel lang een vreemd geluid horen en ook een rare geur. Uh, veel hulp is er die kant op. Hij hoorde een uh, keiharde knal. Om zeven uur vertelt hij ons. Uh, dan naar Tom Siebeling die vertelt, woont ook dichtbij. Het geluid alsof er een straaljager gaat op tot op een kilometer, bijna pijnlijk hard. Er melden veel meer mensen dat dat geluid ook nog steeds aanhoudt. We horen het ook in Oosterhout. En we hebben inmiddels ook een foto ontvangen. Het is nog wel een beetje donker. En daar zien we um, ja, rook boven um, een industriegebied. We weten nog niet veel, uh, dit is wat we weten tot nu toe. Blijf uh, melden wat u gezien heeft. Doe dat, uh, stuur dat maar naar La Radio, dan houden wij dat in de gaten. En dan melden we als er wat is, als we meer weten uh, hier op de zender. Dank alvast. Dan gaan we intussen eerst naar Jeroen Dijsselbloem, de nieuwe minister van Financiën. Die zal zich bikkelhard gaan opstellen in Europa. Die boodschap gaf hij aan de Tweede Kamer. Morgen gaat Dijsselbloem naar Brussel voor een eerste ontmoeting met zijn Europese collega's. En hij wil niet, en dat gaat hij daar uitdragen, dat de Europese begroting omhoog gaat. Het gaat om de begrotingsraad. en De, commissie, de Europese Commissie bepleit een verruiming van de begroting. Zowel voor het lopende jaar 2012 als voor 2013. Daar zien wij geen enkele ruimte voor. Um, het is heel simpel. Uh, bijna overal in Europa moet heel hard worden bezuinigd. Ook in Nederland. Uh, het nieuwe regeerakkoord is weer een heel zwaar pakket... wat echt veel mensen gaan voelen. En ik kan op geen enkele manier uitleggen... dat ondertussen de Europese begroting zou worden verruimd. Dus het is onacceptabel dat daar nog euro's bij komen? Dat is voor Nederland echt geen begaanbare weg. Dan de eurocrisis. U zal vaker naar Brussel moeten. Ja, wat gaat u anders doen dan uw voorganger Jan-Kees de Jager? In hoofdlijnen gaan we echt dezelfde lijn uh, uh, voeren. Nederland staat daar uh, consequent in. Uh, streng op uh, begrotingsdiscipline en uh, hard op monetair beleid. Dus dat betekent bijvoorbeeld ten aanzien van Griekenland. Dat Griekenland echt uh, zelf orde op zaken moet stellen in eerste instantie. Moet laten zien dat ze echt betekenisvolle stappen heeft gezet. Uh, en dat wachten we nu af, of dat zo is. Uh, daar verschijnt binnenkort een rapportage over. En pas dan uh, kunnen we kijken wat er nodig is en wat we nog kunnen doen. Dus u wacht ook al de Trojka af? De Trojka is de, inderdaad het gezelschap van de Europese Commissie, uh, Centrale Bank en het IMF. Die kijken naar of Griekenland zich aan de afspraken houdt. Uh, wij hebben hun zelf in positie gebracht, dat is uh, de vraag aan hun. Ga kijken, beoordeel dat en rapporteer terug uh, hoe Griekenland zich opstelt en of er voortgang wordt geboekt. Als die voortgang niet wordt geboekt, dan is er ook geen perspectief. Wordt dat de meest gebruikte slogan de komende jaren? Troika's afwachten? Nee, dat hoop ik niet. In dit geval heeft de trojka wat meer tijd nodig. Maar ik hoop echt dat we dit proces onder grote druk kunnen houden. En dat betrokken landen, in andere landen gaat het overigens beter... Uh, maar dat ook Griekenland zich houdt aan afspraken en op tijd levert. Premier Rutte heeft gezegd... er komt geen derde steunpakket voor de Grieken. Ja, wat zegt u? Uh, nogmaals, ik wacht uh, even de trojka uh, af. Ik ga niet speculeren over wat er nodig is op dit moment. De verantwoordelijkheid ligt echt in de eerste plaats bij Griekenland. Ook als ze uh, um, financieringsbehoeften hebben... ligt de verantwoordelijkheid in de eerste plaats bij hen... en zullen zij zelf moeten proberen daarin uh, te voorzien. Maar de trojka heeft laten doorschemeren, een derde steunpakket is nodig. Ik heb nog geen bericht uh, gezien uh, van de trojka, uh, dus dat wacht ik gewoon eerst af. Dus minister Dijsselbloem van Financiën, Peter Blok sprak met hem. Het is 13 minuten over half acht, u luistert naar het uh, NOS Radio 1 journaal. We gaan het voetbal een doelpuntrijke avond in de Champions League. Tom van Teck, goeiemorgen. Goeiemorgen. Met uh, verrassende uitslagen, maar dat is ja. niet echt meer een uitzondering. Hè? Celtic hey. verslaat Barcelona. Ja. Ik heb ja. een deel gezien waar Barcelona rondom het strafschopgebied weer stond te breien. Ja. <laughs> maar het ging het niet was, echt uh, makkelijk, hè? 76 en 80% balbezit af en toe voor Barcelona in fases. Maar ja, hij moet uiteindelijk tussen de palen. Dat was Celtic vrij snel gelukt. En die hadden weer die massale groen-witte muur opgetrokken. Hadden ze in Barcelona ook al. En dat is toch een systeem waar Barcelona lang mee heeft omdat ze eigenlijk maar één systeem kunnen spelen. Wel een heel goed systeem overigens hoor, door de jaren heen. Nee, dus uh, we moeten ook nou niet doen want Barcelona is bijna nog steeds geplaatst door in die pool. Benfica won daar. Maar Celtic deed wel iets bijzonders. Celtic heeft, uh, moet ook heel lang terug in de tijd voor successen buiten Schotland. En dit is toch wel een bijzondere avond voor Celtic met een hele goede kans naar de tweede ronde te gaan. En inderdaad in die andere pools de doelpunten vielen als rijpe appelen, maar de beslissingen nog niet zo. Alleen Manchester United van Persie scoorde weer. Die, uh, die zijn door, maar in die pool, bijvoorbeeld Braga, Galatasaray en Klui allemaal op één punt van elkaar, uh, Bayern München en Valencia uh, schoten er lustig op los, die zijn nu wel een beetje los in die pool, maar ook de bekerwinnaar bijvoorbeeld, Chelsea, won in de 94ste minuut van Shakhtar Donetsk, uh, Juventus won ook in die pool, en ook die drie strijden nog om twee plaatsen, dus uh, heel doelpuntrijke avond, met heel weinig beslissingen, en uh, het is eigenlijk voor een van de eerste keren in de laatste jaren dat die poolfase van de Champions League al zo ontzettend leuk is. Is. En mensen die denken dat het met Barcelona wat minder wordt, ik zou het kruid nog <lacht> even droog houden hoor, want uh, die komen nog wel. Ja, die zijn er ook al bijna, zijn bijna door. Ja, die zijn in feite door. Ja. Nou uh, ja, wie er nog uh, niet door zijn, uh, zijn Twente en PSV, moeten ja. vanavond aan de slag in de Europa League. Wat verwacht je daarvan? Nou ja, PSV speelt tegen een op papier matige opponent, AIK Solna. Ja. Daar hebben ze thuis uh, toch maar gewoon gelijk tegen ik gespeeld. Net zeggen, dat zei, waren, is niks. Ja, twee hele dure punten. PSV speelt heel wisselvallig dit seizoen, maar ik ben toch. Uh, bij de Positivo's. En ik denk dat PSV vanavond toch echt een beetje orde op zaken. Ze, ze zullen ook wel moeten. Jeppar Pretovs, die mooie naam, is al bijna door in die pool. Spelen tegen Napoli. Uh, ja, daar moeten we hopen dat Napoli dan in ieder geval niet wint voor PSV. En dan zouden ze hele goede zaken kunnen doen. Voor Twente ligt het nog veel complexer. Die spelen tegen Levante. Die moeten winnen. Die hebben geen enkele andere optie meer. Twente begint ook wel weer wat beter in vorm te raken. Maar verloor toch met 3-0 bij deze nou, club. Ja. Anderzijds in een wedstrijd waarin je nou ook niet het idee had dat ze tegen een Tegenstanders speelden waar ze niet tegen zouden kunnen spelen. Dus ook Twente moet vanavond die laatste strohalm uh, grijpen. Maar dat is op papier al een stuk lastiger dan PSV. Dus laten we eens voor de drie punten van PSV gaan. En toch ook, we durven het gewoon voor de drie van Twente. Uiteraard, ja dat moet kunnen. <laughs> ja, we ja. we hoog, hoog in vandaag. We gaan <laughs> kijken vanavond. Tot morgen hè. Dag. Dag. We zien er naar nou uit Tom. En zo dadelijk hebben wij voor u het laatste nieuws over de ontploffing die gehoord is in Nijmegen bij Elektra Belg in Nijmegen. Onze verslaggever is ter plaatse. Blijf luisteren. Eerst naar Johnse Hoka. Hoe stopt de weg, John, inmiddels? Het is uh, toch al vrij 135 kilometer, Lara. Veel problemen op de A13. Richting Rotterdam is de weg namelijk dicht bij Delft. Dat komt er een ongeluk met een motorrijder. En er staat inmiddels 6 kilometer file. Rijdt u nog in de regio Den Haag, kunt u het beste de borden Utrecht volgen. U kunt rijden over de A12. Kunt u bij Gouda Keren en dan over de A20 weer richting Rotterdam rijden. Op de andere rijbaan richting Den Haag op de A13... staat een kijkersfile van 7 kilometer. Er is ook veel vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 8 kilometer bij de afwit Bunschoten. Daar een vrachtwagen stilgevallen, blokkeert uit de rechter rijstok Andere kant op richting Amsterdam. Daar staat dus Muiden-Oost en Knopend Watergasmeer 9 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de ringweg Amsterdam bij Knopend Watergasmeer. Maar daar zijn inmiddels alle ook weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, brandweer en politie in Nijmegen zijn met groot materiaal uitgerukt... richting de elektriciteitscentrale van Electrabel in Nijmegen. Net als onze verslaggever Martijs Holt erop. Martijs, wat kun je al zien? Ik sta op een uh, 200 meter van de centrale en er komt er wel voor rook uit het dak. Het dak lijkt volledig in brand te staan, ook al kan ik geen vlammen zien. Maar er, er komt veel rook vanaf. Maar misschien kan je ook het geluid horen wat er vanaf komt. Een soort... Ja, dat een... wacht, echt, de brand Het is een herrie dat toch het meest denken aan een grote jumbojet die opeens bij in de achtertuin stationair staat te draaien... en wacht tot hij tot kan opstijgen. Met dat geluid is heel Nijmegen vanmorgen wakker geworden... want net als de rook waait ook het geluid richting de stad. En uh, aan de centrale zelf is niet te zien waar dat geluid precies vandaan komt. Als je goed kijkt, kan je wel zien dat aan de oostkant van de centrale... enorm veel ruiten zijn geknapt. Er zitten een hoop gapen in de... In de, in de muur die er volledig bestaat uit glas. Um, en verder is het nu ook nou, hey, um, Matthijs, er zijn mensen op Twitter die melden dat um, de, het geluid wat je hoort nu... En, en de stoom die je ziet, dat dat stoom is die uit voorzorg wordt afgeblazen. Zou dat kunnen? Um, ik moet eerlijk zeggen dat ik geen verstand heb van, van dit soort centrales. Uh, het zou natuurlijk heel goed kunnen, maar ik zeg als leek daarbij... In die context het zou mij dan logisch lijken dat het via een schoorsteen naar buiten komt. Mm -hmm. en, uh, en niet via het, het dak, aan ja. alle kanten. Ja, daar heb je een punt. Ja. Is er veel brandweer? Ja, er zijn veel hulpdiepsten die rijden hier af en aan. Ook wat ambulances, maar die komen hier meestal uit voorzorg. Omdat bij een grote melding die automatisch worden opgeroepen. Brandweer rijdt hier nog rond en het verkeer wordt direct rond de centrale weggeleid. En wat ik van een verkeersregelaar heb begrepen, heb begrepen is dat directe bedrijven in de nabije omgeving ook zijn ontruimd. Uh, wat weet jij verder, of wat zie jij aan het gebouw? Want uh, we krijgen ook berichten binnen dat er een verdieping zou zijn weggeslagen. Ja, ik moet straks ook even kijken wat ik aan de andere kant van de centrale goed kan zien. Op dit moment heb ik alleen zicht op de oostzijde. Uh -huh. En daar is dus een groot aantal ruiten weg, uh, weggeslagen, lijkt het. En ook daarboven, waar dan die, die stoom of, of rook, dat kan ik niet goed zien, vandaar komt... Er lijkt ook een uh, groot gat in de muur te zitten. Um, ik ga straks een rondje rijden en uh, hoop ik het uh, nog beter zicht te hebben. Oké. Okay. En Martijn, uh, Nijmegen heeft nog wel stroom? Ja, de lantaarnpalen doen ik gewoon. En uh, toen ik vanmorgen wakker werd, deed nachtlampje het, het ook gewoon. Dus uh, het lijkt er wel op. Oké. Okay. Ja. Hey, en we krijgen ook berichten dat het raar ruikt in Nijmegen. Uh, ruik je iets daar? Of sta je precies aan de verkeerde kant van, uh, van het gebouw? Nou, de staat aan de goede kant. De want, goede kant, uh, de kant ja. Ik wel, uh, wel naar mij toe, maar ja. ik heb nog niks seksueel. Oké, okay. nou, we horen later meer van je, Matthijs. Dank voor je snelle verslag al. Okay, tot zo. Tien voor acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Chinese Communistische Partij wisselt komende week van leiders. Gebeurt tijdens het partijcongres in Peking. Is vandaag begonnen. Een congres wordt eens in de vijf jaar gehouden. En eens in de tien jaar wordt er dan een nieuwe partijtop gekozen. Nou ja, gekozen wordt aangewezen. Over de machinaties binnen de Chinese Communistische Partij praten we met hoogleraar moderne China studies aan de Universiteit van Leiden, Frank Pieke. Meneer Pieke, goedemorgen. Goedemorgen. Wie zitten daar nu bij elkaar daar in Peking? Het is een partijcongres van meer dan 2000 uh, afgevaardigden over heel China, van alle provincies in China, alle partijcellen in China. En ook bijvoorbeeld van het leger, staatsbedrijven en dergelijke. Dus het is een gigantische bijeenkomst op ja. het ogenblik. Hoe kom je daarvoor in aanmerking om zo'n afgevaardigde te worden? De meeste mensen worden gekozen in partij, door partijcomité's, partijafdelingen over heel China. Dat zijn meestal ook echte verkiezingen binnen die partijcellen zelf. Dat is meer democratisch geworden tegenwoordig dan het vroeger was. Um, de, hoe de mensen van andere onderdelen van de Chinese maatschappij... bijvoorbeeld het leger worden gekozen, dat blijft nog een beetje een raadsel. Ik denk dat die meer gewoon aangewezen zijn, eerlijk gezegd. Mm -hmm. en, en wie de leiders gaan worden, dat is, dat is al lang bekend, toch? Nou, het is wel bekend wie um, de nieuwe partijsecretaris wordt. Dus de leider van de partij en dan daarna ook de president van de Volksrepubliek China. Het is ook wel bekend wie de nieuwe premier gaat worden... Um, en er zijn een aantal andere namen die genoemd worden, die redelijk vast zijn. Maar uh, er zijn zeker nog twee, misschien zelfs nog wel drie mensen... waarvan we nog niet zeker weten uh, of ze inderdaad ook gekozen gaan worden... of benoemd gaan worden. Ja, belangrijkste mensen, Xi Jinping en Li Keqiang. Ja. Als ik het goed zeg, dat zijn dan uh, de partijsecretaris en de beoogd premier. Klopt. Z zit aan hun verkiezing nog iets democratisch? Uh, nee, eigenlijk niet. Okay. Um, dat uh, het partijcongressen uh, kiest ook niet formeel... maar het kiest alleen het zogenaamde centrale comité... van de communistische partij. En dat is weer een uh, groep mensen, zeg maar een soort intern parlement... van ongeveer 300 uh, afgevaardigden. En officieel kiest dat dan weer uh, het politbureau... en het, uh, het, het dagelijks bestuur van het politbureau. Uh, waarvan Xi Jinping en Li Keqiang dan uh, de twee voornaamste leden zijn. Mm -hmm. Maar natuurlijk... Uh, de namen zijn intern al lang bekend van wie het gaat worden. En dit is nu alleen een kwestie van uh, ja, het bekrachtigen, zeg maar. Ja En, en die partijtop... Um we noemen het maar even het dagelijks bestuur. Ja. Hoe kom je daarin? Wat, wat, wat zijn dat voor mensen? Nou, eh, vroeger waren dat natuurlijk... Eh, vroeger, dan hebben we het over een aantal decennia geleden... waren dat oude revolutionairen. Eh, Tung Shoping natuurlijk eigenlijk de laatste. Maar Mouten toen natuurlijk ook. Eh, nu zijn het over het algemeen mensen die eh, gestudeerd hebben. Eh, steeds meer ook mensen die bijvoorbeeld in het geval van Li Keqiang... de nieuwe, nieuwe premier, recht en economie hebben gestudeerd. Uh, mensen die uh, lange tijd, en dan hebben we het echt over 10, 20, 25 jaar, carrière hebben gemaakt binnen de partij en binnen de overheid, soms ook binnen staatsbedrijven. Uh, en die langzamerhand op die manier naar boven zijn gedre gedreven. Mm -hmm. Ze worden dus nooit gekozen. Ze zijn eigenlijk echte professionals. Ze zijn geen politici, ze zijn professionele bestuurders. Maar dat dat naar boven drijven, hoe, hoe um, heeft u inzicht in hoe dat gaat? Is, is dat, gaat het dat op basis van wie je kent of, of je achtergrond? Of... Uh, nou, er zijn natuurlijk heel veel dingen die meespelen. Uh, wat heel erg belangrijk is geweest, is inderdaad wie je kent. Uh, dus welke groep binnen de partij je toebehoort. Uh, en je ziet ook in het nieuwe uh, politbureau een, een aardige balans... van verschillende groeperingen binnen de partij top uh, zich al uitkristalliseren. Maar je moet ook echt uh, carrière maken en uh, promoties maken... Um, zoals je dat in een uh, professionele grote bureaucratie uh, ook uh, altijd ziet. Dus het zijn zeker geen mensen die um, niks weten... Uh, en niet door de wol geverfd zijn. Het zijn ja. echt mensen die langdurig uh, professioneel bezig zijn. Ja, en je, je kunt niet echt ruksigloos te werk gaan. Hè? Uh, we herinneren ons Bo Xilai. Je hebt je wel te gedragen dus. Uh, zeker. Nou, Bo Xilai heeft denk ik een beetje een uh, achteraf gezien... want we wisten natuurlijk helemaal niet wat er aan de hand was... maar achteraf gezien heeft hij natuurlijk wel een fout gemaakt... door, denk ik, uh, de belangrijkste spelers binnen de communistische partij... Chang Zemin, de voormalige partijleider voor 2002... en goed zin te houden huidige partijleider voor het hoofd te stoten. Dus door de twee belangrijkste mensen tegen je in het harnas te jagen... Uh, dan schiet het natuurlijk niet op met je carrière. En uh, ik denk <laughs> dat, dat hij daar de prijs voor betaald heeft. Uh, ja, precies. Nou goed, u gaat het met interesse volgen, toch? Ook al ja, zijn zeker, die namen bekend. Wel. Ja, want we weten nog steeds niet uh, alle namen. Uh, en we weten ook niet wat voor banen die mensen dan uiteindelijk precies zullen krijgen. Dus uh, het blijft zeker heel interessant. Frank Pieke, uh, hoogleraar Moderne China Studies. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio N-journaal overzicht. Nou, op Twitter wemelt het inmiddels van de berichten over uh, de mogelijke ontploffing in Nijmegen bij Electra Bell. Dat is uh, de Stroomcentrale in de buurt um, in Gelderland. Onder andere berichten dat er nog altijd dat sissende geluid te horen is. Mensen hebben het over een geluid van een opstijgende straaljager. Uh, wij blijven u op de hoogte houden. Onze verslaggever is ter plaatse. Zodra er nieuw nieuws is, melden we dat. En naast de foto's van Obama met zijn echtgenote gaat het in de kranten vooral over de kabinetsplannen en hoe die onze portemonnee raken. Het is het onderwerp. De Telegraaf, kop met grote chocoladeletters, daar zijn ze weer. Dat Rutte steeds roder wordt en dat de berekeningen een grote schok zijn. Miljoenen mensen gaan er meer in koopkracht op achteruit dan was beloofd. Volgens de krant rekent Samsung ons allemaal onterecht rijk. Ondanks dat Samsung zich suf twittert om zijn akkoord uit te leggen... kan hij de opstekende woede de kop niet indrukken, schrijft de krant. De Telegraaf noemt Samsung's verklaringen en berekeningen gekscherend Samsommetjes. Hmm. Oké, okay, Nou, de Telegraaf schrijft ook op de site dat Samson in zijn tweets te veel belooft. En daar geven ze op de site ook een aantal voorbeelden van. De Volkskant schrijft dat het vertrouwen in de economie door het regeerakkoord is gedaald. Slechts 19 procent is optimistischer geworden. Het is vooral de zorgpremie die mensen bang maakt. De plannen met de woningmarkt krijgen de meeste steun. Medewerkers van het Blinde Instituut, Bartimeus in Doren luiden de noodklok in het AD. En dat doen ze nadat er weer een patiënt is overleden. Dus het tweede sterfgeval in korte tijd. Volgens het personeel is dat een direct gevolg van de bezuiniging. Twee weken geleden overleed een patiënt tijdens het eten. De man stikte namelijk in stukjes vlees. Terwijl bekend was dat hij alleen gemalen voedsel mocht. Uh, nu is een vrouw gestorven nadat ze in een bad water in haar longen had gekregen. De medewerkers zeggen dat er te weinig toezicht is door een tekort aan begeleiders. Vorige maand verdwenen 50 banen. In de instelling worden doofblinden geestelijk gehandicapten verpleegd. Volgens Bart zijn er geen fouten gemaakt. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft het toezicht op de instelling wel versterkt. En is begonnen ook met een onderzoek. Ja, dan de Telegraaf die schrijft over de afhaal Chinees. Die is namelijk weer hip. De wachtruimtes bij de Chinees zitten bomvol en de ondernemers staan te trappelen om een Chinees afhaalrestaurant over te nemen. Nou, dat constateren zowel de brancheorganisatie voor Chinese horecaondernemers als de Koninklijke Horeca Nederland. Ze zeggen dat Chinees weer in trek is omdat het eten relatief goedkoop is. En daarnaast hebben veel Chinezen hun aanbod goed vernieuwd door ook bijvoorbeeld sushi en allerlei hokmatel aan te bieden. Nou, misschien ook maar weer eens proberen. Kijken wat het kost eigenlijk als we er zo op achteruit gaan. Over dat achteruitgaan hoort achter, u. Volgens mij straks, voor uh, Bami, ja. dacht ik. Oh. Nou, het is te doen. Over dat achteruitgaan hoort u zo dadelijk meer We praten met onze oud gedienden van VVD en Partij van de Arbeid, Linschoten Schoten en Vermeend. Met een zuinige Nevit hr ketel maak je een einde aan te hoge energierekeningen. Ja! Ah! Ja, dat scheelt nogal, hè.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 Mijn naam is René Dupree, Global Business trendwatcher. Watcher. Ja, de ICT-revolutie verandert local toko's in global players. Hè? Andere balken. Eén advies, verander mij, want alles wordt anders. <laughs> alles wordt anders. Ja hoor, goeroes. Alles wordt anders. Verder nog iets? Met software van Unit 4 zijn organisaties allang klaar voor de toekomst. Unit 4. Software vooruitgedacht. De tijd. In mijn werk als verpleegkundige is die soms van levensbelang. Eén seconde kan beslissend zijn. Maar het is ook een cadeautje.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 Dit is Radio 1.